1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Voetballegende Eusebio overleden. Gewelddadige verkiezingsdag in Bangladesh en van Miltenburg denkt niet aan opstappen. Geregeld zon en tot de avond droog. Het is ongeveer 8 graden. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Pas later op de dag klaart het iets op. En met 12 graden wordt het extreem zacht. De Portugese voetballegende Eusebio is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vannacht na een hartaanval. Eusebio geldt als een van de beste voetballers ooit. Hij won met Benfica elf keer de Portugese landstitel... en in 1961 de Europa Cup 1. In 1965 werd Eusebio verkozen tot Europees voetballer van het jaar... en in 1968 en 1973 won hij de Gouden Schoen als topscorer van Europa. In 1966 eindigde hij met Portugal als derde op het WK in Engeland. Veel reacties al, in Portugal natuurlijk vooral... oud-international Louis Figo reageerde op Twitter. Hij schreef, hij was de koning en de grootste. Het is een groot verlies. Ook Cristiano Ronaldo, u weet wel natuurlijk... nu de huidige voetbalgod in Portugal. Hij liet weten, rust voor eeuwig in vreude, Eusebio. En ook de toptrainer José Mourinho heeft gereageerd... op de radio in Portugal... Hij was een van de grootste Portugezen. In mijn oog is hij onsterfelijk. We weten allemaal hoeveel hij heeft betekend voor het voetbal. En ook oud profvoetballer Sjaak Zwart is vol lof over Eusebio. Je moet hem in het rijtje zetten met Cruyff, uh, Pelé, Maradona. Uh, ja, hij was uh, fantastisch. Hij was een hele elegante voetballer. En uh, ja, sportief ook. Dus uh, echt een uitzonderlijke speler. En Zwart heeft onlangs nog geprobeerd contact met Eusebio te krijgen, maar dat lukte niet. Ik heb laatst nog eens uh, gebeld dat hij mee zou komen met... dat was tegen Portugal een wedstrijd, en, uh, maar dat ging niet door, want toen was hij ziek. Maar ik heb hem een aantal jaren geleden, toen Nederland tegen Portugal speelde... nog uh, gesproken bij het uh, Portugese elftal en hebben we een uurtje leuk zitten praten... en ik. Uh, ja, ik heb ook met hem gespeeld in een Europese elftal, dus in de zaal in uh, Rotterdam. En uh, ja, dat is ook al heel veel jaar geleden en uh, toen hebben we heel veel met elkaar opgetrokken. Oud-proefvoetballer Jacques is over de dood van Eusebio. Hij was 71 jaar. Een gewelddadige en chaotische verkiezingsdag in Bangladesh. De stembussen voor de parlementsverkiezingen zijn net gesloten. Maar al voor ze opengingen waren er door het hele land... tientallen stembureaus in brand gestoken. Bij rellen zijn zeker vijf doden gevallen. Correspondent Lucas Waagmeester zegt dat op deze dag... dan ook maar weinig mensen zijn gaan stemmen. Volgens de berichten die ik krijg, die ik zie... is de opkomst echt verschrikkelijk laag geweest. Dat komt natuurlijk deels door de angst bij mensen... die in principe wel van plan waren om te gaan stemmen... He, maar de afgelopen dag en nacht is opnieuw veel geweld geweest. Vooral rond stembureaus. Zeker 160 stembureaus door het hele land is brand gesticht. De stem is op veel plekken ook zelfs echt gestaakt. Maar die lage opkomst komt, komt, komt ook van aanhangers van de twee grootste oppositiepartijen. Die waren sowieso al niet van plan om te gaan stemmen vandaag. Hun partijen doen niet mee. Zij boycotten deze verkiezingen. De oppositieleider heeft ze een schandalige vars genoemd. Het is allemaal een oneerlijke race volgens haar... Uh, en daarmee draait vandaag uit op, ja, toch een beetje een mislukte poging tot democratie. Hè. Veel meer is het niet, zo ziet het er in ieder geval op dit moment uh, uit in Bangladesh. Waarom is er zoveel onvrede? Nou, de oppositie, uh, vooral wat meer islamitische partijen, uh, die zegt dat de regering, nu juist een gematigde partij op dit moment, uh, zeer dictatoriaal regeert. Alle macht naar zich toetrekt. Uh, een belangrijke islamitische beweging is door de regering zelfs verboden en de regering is bijvoorbeeld ook niet bereid geweest om samen de verkiezingen te organiseren. Dat is wel gebruikelijk in Bangladesh. Dus de oppositie zegt, ja, wij worden door de politie van de straat gemapt als we demonstreren, wij kunnen niet eens normaal campagne voeren. Nou, dan doen we gewoon maar niet mee. En ook Europa en Amerika trouwens, hè, die hebben geen vertrouwen... in een eerlijk verloop van deze verkiezingen. Zij hebben geen waarnemers gestuurd, zagen het op voorhand al niet zitten. Dus ja, de regeringspartij staat in deze verkiezingen eigenlijk heel erg alleen... En dat, ja, dat zie je dus vandaag op de verkiezingsdag. Dat draait dus uit op een hele lage opkomst en een beetje ja, een beschamende vertoning. Ja, wat is de verkiezingsuitslag dan nog waard, vraag je je af? Ja, dat is een hele terechte vraag, hè, die nu natuurlijk beantwoord moet gaan worden. Bij gebrek aan tegenstand krijgt de regeringspartij zo ongeveer het hele parlement in handen. Uh, dat lijkt natuurlijk in niets meer op een representatieve volksvertegenwoordiging. Dus dat ziet er allemaal niet heel democratisch al meer uit. Hè. Deze verkiezingen hebben vooral aangetoond... Wat een enorme spanning er in het land leven die niemand echt meer in de hand heeft. Uh, ja, we maken in ieder geval geen einde aan de sociale spanning waarin Bangladesh nu al maanden verwikkeld is. Er komt nu een politieke impasse bij. Dus dit is niet, denk ik, niet het einde uh, van de onrust die we de afgelopen tijd in Bangladesh uh, hebben gezien. Aldus dus correspondent Lucas Waagmeester. Kamervoorzitter Van Miltenburg heeft voor het eerst gereageerd... op de kritiek op haar functioneren. In het Radio 1-programma De Overnachting zei Van Miltenburg... dat ze geen reden ziet om te twijfelen of ze op de goede plek zit. Vorige maand kwam Van Miltenburg in het nauw... na een publicatie van de Volkskrant... acht fractievoorzitters uiteraard in anoniem kritiek... op haar voorzitterschap. De Kamervoorzitter zegt dat ze nog steeds met plezier naar haar werk gaat. Ik zie daar helemaal geen, uh, geen reden voor. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk... Ik heb de steun van de meerderheid van de Kamer. Ik ben uh, gekozen als voorzitter. Toen had ik niet de, absoluut st de steun van alle Kamerleden. Er waren andere kandidaten en er is ook op andere kandidaten uh, gestemd. Maar ik had wel de steun van een ruime Kamermeerderheid. En ik heb niet de indruk dat dat uh, nu niet meer zo is. Dus uh, ik ga door en ik probeer wat ik zeg morgen beter te doen als gisteren. Het NOS Journaal. Mark Visser. De dode die gisteren werd gevonden na een brand in een chalet op een camping bij Heeswijk-Dinter is een vrouw van 81. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de politie. Er zijn verschillende scenario's te verzinnen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Eén van de scenario's is dat er een misdrijf in het spel uh, zou kunnen zijn. Uh, dat pakken we ook zo op. Dus uh, uitgebreid onderzoek gestart uh, naar aanleiding van uh, het overlijden van deze 81-jarige vrouw. In de toeristische Indiaanse deelstaat Goa... is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Reddingswerkers hebben elf doden geborgen... en 21 mensen levend uit het puin gehaald. Alle slachtoffers zijn bouwvakkers. Op het moment dat het gebouw instortte waren er zo'n 50 mensen aan het werk. Gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. Paus Franciscus zegt dat de kerk nieuwe gezinsvormen... met gescheiden ouders en homoseksuelen als een uitdaging moet zien... In een toespraak zei de paus dat hij zich afvraagt... hoe de kerk het geloof moet verkondigen aan een nieuwe, veranderende generatie. Sinds zijn aantreden in maart heeft paus Franciscus al vaker gepleit... voor een meer open omgang van de katholieke kerk... met gescheiden mensen en homoseksuelen. De Amerikaanse minister Kerry vindt dat Iran een rol kan spelen... bij de vredesbespreking over Syrië. Dat zal dan wel op de achtergrond zijn. Er komt wat de VS betreft geen Iraanse minister naar de besprekingen. De vredesbesprekingen beginnen over twee weken in Genève... en zijn georganiseerd door de VS en Rusland. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot... van het regime van president Assad. Deelname aan de conferentie zou de kans op slagen kunnen vergroten. Aan het overleg doen de Syrische regering... en enkele oppositiegroepen mee. In het Brabantse Groeningen is een jongen van 14 aangehouden... voor joyrijden. Hij werd betrapt toen twee agenten een auto... met wat jongeren eromheen in de berm zagen staan... Bleek dat die auto daar zonder benzine stond. En, maar toen gingen ze wat verder spitten. En toen bleek dat de bestuur. Een 14-jarige jongen was het box Die had op slinkse wijze de, de autosleutels. Uh, van kennissen van zijn ouders weten te bemachtigen. En die was in die auto gaan rijden met wat vrienden. En daar stil komen te staan uh, zonder benzine. In New York heeft een vliegtuigje gisteravond een noodlanding gemaakt. op een snelweg. Mayday, Mayday, het vliegtuigje landde in stadsdeel De Bronx op een stuk weg dat door een park loopt. Er waren een piloot aan boord en twee vrouwelijke passagiers. Ze zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Dat het niet erg is afgelopen is te danken aan het kalme optreden van de piloot, zegt deze verslaggever. Officials are giving that pilot a lot of credit for again keeping his cool and steering clear of traffic. Now the focus will turn to what caused the plane to go down. Oorzaak is nog niet bekend, maar waarschijnlijk kampte het vliegtuigje... met een mechanisch probleem of had het te weinig brandstof. Bob Sleester Esmee Kamphuis is op de zevende plaats geëindigd... in de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg. De Nederlandse piloot ging met Judith Viss in de tweemansbob naar beneden... en gaf in twee runs ruim een halve seconde toe op de Duitse winnares Sandra Kiriasis. Kamphuis is al wel zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Sochi. Frank Verkouteren is de nieuwe hoofdtrainer van KV Mechelen. De 57-jarige Oud International tekende een contract... tot het einde van het seizoen bij de Belgische voetbalclub. Hij volgt Harm van Veldhoven op. Die werd ontslagen na tegenvallende resultaten. Mechelen staat 13e in de Belgische eerste klasse. Verkouteren deputeerde in 1997 als hoofdtrainer bij KV Mechelen. Daarna koos ze die Anderlecht, Racing Genk en Al Jazeera. Begin januari 2013... Een jaar geleden dus werd verkouteren ontslagen bij het Portugese Sporting. Dan het belangrijkste nieuws nog een keer. De voetbalwereld reageert verdrietig op het overlijden van voetballegende Eusebio. De verkiezingen in Bangladesh zijn erg onrustig en gewelddadig verlopen. En er is het afgelopen jaar veel kritiek geweest op Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg. Maar vannacht zei ze bij de collega's van BNN op deze zender dat ze niet denkt aan opstappen. Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de high schot daar hier over de tele. dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van de perstribune van Max. Te gast is Michael Bogert. Vorig jaar natuurlijk bekend geworden door zijn breed uitgemeten dopingbekentenis. Maar we kijken ook met hem vooruit natuurlijk naar zijn plannen voor 2014. Vragen de perstribune.nl, Twitter kan ook. Hashtag perstribune. Over, over dopingbekentenissen bellen we ook met Marcel Winters van de KWU. Dat is de voorzitter. En verder is onze vliegende Kip Jules van der Wart... bij commentator Herbert Dijkstra. We kijken terug op de afgelopen mediaweek. Dat is een week waarin dit gebeurde. De toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is inderdaad kritiek. Hij is in levensgevaar, bevestigd de directeur van het ziekenhuis... waar hij wordt verpleegd. Sharon kreeg in januari 2006 een zware hersenbloeding... waarna hij nooit meer bij bewustzijn kwam. Met zo'n bericht gaan in de hele Nederlandse journalistiek alarmbellen af. Er moet gekeken worden of er van zo iemand... Zo'n gewichtig iemand die in levensgevaar is, een necrologie bestaat. Terugblik op iemands leven met interviews van vrienden, bekenden. Hoe wordt het gemaakt, zo'n necrologie? Wordt het zometeen. Het zijn de zaken tot twee uur. Welkom bij de perstribune van Max op Radio 1. Michael, Michael Boogert, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Zo, hoe is het nieuwe jaar begonnen? Uh, het nieuwe jaar is goed begonnen. We zijn uh, knallend het uh, nieuwe jaar ingegaan. En waar was jij? Ik was in, uh, in België bij vrienden. Vrienden thuis Daar hebben wij uh, heerlijk gedineerd en om kwart voor twaalf uh, de tv aangezet en uh, het nieuwe jaar ingeluid. En welke tv kijk je dan? VAT of uh, Nederland? Nee, we hebben de Nederlandse uh, tv gekeken. We hebben een uh, heel luchtig. Uh, Ik hou van Holland gekeken. <laughs> het laatste kijk, stukje. En dan twaalf uur naar buiten, als vroeger in Den Haag gewoon vuurwerk de lucht in? Ja. Ja, uh, verleden jaar lag mijn, uh, mijn, mijn vriendin nog in het ziekenhuis, omdat hij net bevallen was van, uh, van onze dochter. Uh, dus ja, toen heb ik wat minder vuurwerk afgestoken. Het jaar ervoor helemaal geen vuurwerk, dus het uh, begon weer een beetje te kribbelen. En uh, wat voor vuurwerk heb jij? Uh, sier. Ik, uh, in België, België kan je heel mooi siervuurwerk halen. En uh, ja, als, uh, als haar uh, uh, zit dat er toch een beetje in om, uh, om na twaalf uh, de straat op te gaan en... Uh, ja, met mooi vuurwerk. Het en dat gebeurt te er in België met dat vuurwerk veel, veel minder dan bij ons. Bij ons uh, vliegen handen de lucht in van uh, slachtoffers. En uh, er is een site om vuurwerkoverlast te melden. Het, is echt, uh, het zijn bommen van je welste. Nee, in België, in België zie je haast geen vuurwerken. Het wordt heel veel verkocht, maar de, de wijk. Waar ik woon, ja, dat, als je twee klappen op een dag hoort, dan is het, ja. uh, is het heel veel en gek, gek, gek genoeg, is het ook uh, verboden in België om vuurwerk uh, af te steken. Ja, maar geloof dat bij ons ook pas zoveel uur van tevoren. Mag. In België is het ja. absoluut. Je moet echt de vergunning ja? aanvragen. Dat ja, wordt niet zo zwaar op gecontroleerd nee. natuurlijk. Maar zeker niet bij de Nederlanders. Maar het is, uh, het, het is eigenlijk verboden voor de Maar, maar woon jij in zo'n zo'n dure wijk dan, zo'n residentiële wijk, dat het zo rustig is? Of, uh, nee, ik woon in een hele. Een normale... uh, voor voor Belgische begrip een hele normale ja? wijk. Ja. Ja, er zit van alles, er zit, uh, zitten Nederlanders, er zit, uh, zitten gewoon Belgen, gezinnetjes. Het is een, uh, uh, ja, Normaal. een normale wijkje. Ja. Ja. Michael, het absolute hoogtepunt uit jouw wielercarrière. Michael Bogert, ik kom uit de nationale amateurselectie van Piet Kuys en Piet Hoekstra. Ik ben dit jaar beroepsrenner geworden bij de World Perfect ploeg van Jan Raas. Even antwoorden, Zonder Haagse Bluf. Ben jij de toekomst? Ik hoop dat ik het ben en... Uh, ja, het is altijd een droom geweest om de, zeg ik, de, eerste, de eerste boven te komen op de Alpenwes of een of andere klimmer in die Alpen. Ik kan bijna niet wachten. Ja, ik ook niet. Kom Mike, je maakt hem af. Je hebt een fantastische etappe gereden. Het zijn te kijken. Kijk eens, dit is lachen. Mag ik uw gebit even zien? Ja ja, heerlijke overwinning. Proficiat. Ja, La Plagne denk ik, hè? Ja. Nou, dat weet we wel zeker. Dat was natuurlijk de overwinning. Wanneer was dat? Ja, 2002, 2002 alweer, hè? 2002, ja. Ging je even drie, drie topbergen over. Calibier. Ja, Madel Calibier uh, Telegraaf, Madeleine en uh, La Plagne. Ja, denk je er nog wel eens aan terug? Ja, vanzelfsprekend uh, denk je er wel eens aan terug. Uh, je, wordt, uh, je wordt er nog wel vrij veel mee geconfronteerd. Zeker als je mensen voor het eerst ziet ergens. Die her her herinneren jou toch altijd uh, ja. van, uh, van La Plagne. En wist jij dat je in 1993 dus zei... ik wil wel eerste zijn op Alpe uh, of, ik ik, dat kan, kan, dat, ik kan me dat interviewen. Ik denk dat het Jeroen Wielert was ja, die was mij interviewde. Maar ik, ik kan me dat niet herinneren. Nee. Ik heb hem met zoveel uh, radio-TV-interviews gegeven. Nee. Dat ik dat met een nieuwe vorm van. En als je het nu halen. terug hoort, denk jij, wat dacht jij. Is dat Haagse bluff nu? Of uh, uh, nou, ik is, is, vond dat is het vrij realistisch? Ik, ik zei toch. Het was niet bluff, want ik zei. Ik hoop dat ik ja, ooit. Uh, ja, ooit uh, ja. eerste boven ben op, uh, op de West. En dat is natuurlijk de, de berg voor de Nederlander. Om daar ooit eens te kunnen scoren, dat was mijn grote droom. Maar was ook goed hoor. Ja, ik wou zeggen, want is niet uitgekomen, in tegenstelling tot uh, mensen als uh, Hennie Kuiper, natuurlijk uh, nou, Zoetemelk. Winnet, Teunissen. Ja, natuurlijk allemaal. En, maar mij niet, nee. nee. Helaas. Ik, uh, ik geloof mijn elf, elf, elfde is mijn kortste klassering op Alpe uh... ja. Zeg, nu is de zesdaagse van Rotterdam aan de, slag, aan de gang. Ja. Ben jij iemand die daar dan nog wel even gaat kijken? Denkt van, oh, uh... Ik ben gisteren geweest. Ik ga meestal één keertje. Het, uh, mensen doen mij niet een groot plezier... me uit te nodigen voor de, voor de zes dagen. Dus ik vind... Uh, zeker als je op het middenveld uh, middenterrein staat... is het heel moeilijk om, om de koers te volgen. En dat doe ik toch het liefste. Dus dan zou ik eigenlijk op de tribune moeten, moeten gaan zitten. Maar ik ben gisteren geweest en ik heb het zo goed... Als kwaad geprobeerd het te volgen. Ja. en uh, Ik vond dat er heel hard, uh, hard gereden werd. Ja, ik uh, vond het niveau van Terpstra en Keizen uh, vrij hoog. Het is altijd een spektakel hè, zesdaags. Het, uh, het groot uh, feest. Als ze, als ze er echt voor rijden, dan ja. is, uh, kan het wel een spektakel zijn. Heb je zijn, ooit overwogen om het zelf uh, te gaan doen? Nou, ja, misschien wel naar je actieve loopbaan op de weg? Ja, ik ben één keer uh, of twee keer gevraagd om, om um, um een comeback te maken. Na mijn loopbaan op de weg. Om... Uh, uh, comeback te maken in de Zesdaagse van Rotterdam... in uh, 2009 en 2010... Um, eerste jaar heb ik niet gedaan. Tweede jaar was ik ervoor aan het trainen. En dat, uh, dat ging ook best wel goed. Ik, ik begon weer redelijk in vorm te komen. Maar toen, uh, toen ben ik gaan scheiden. en ja, Fietsen ah. dat er in de winter doorheen. En uh, stond mijn hoofd even een andere, andere fietsen, zaken. Scheiding door de Achteraf ben ik Ik ja. zag het gisteren weer. Ja. En dan zie ik ze over die baan vliegen. Van links naar rechts. Zou je het uh, wel durven? Ik zou het zeker durven. Want ik denk als je er eenmaal in zit. Dat, dat, je, dat, dat je dat als Wura heel snel oppikt. Alleen ik zag het gisteren. En toen dacht ik ja. Ik weet niet of het echt... Echt mijn ding was geweest. Ja, wat, je moet, ja, nou goed, je moet echt durven. Je, je, je moet dat gevaar bij wijze van spreken onder ogen zien en weer uitschakelen als je bezig bent. Ja, je moet daar niet aan denken, maar het zijn natuurlijk allemaal hele ervaren, hm. ervaren jongens die op die baan rijden. Het gaat verschrikkelijk hard. Ja, je moet een beetje het geluk hebben, of je moet ook je, sowieso je maat vertrouwen natuurlijk, maar ook, ook je, je, de, de, de andere renners die daar ja. rijden. Want ja, een kleine beweging op de baan. Op een verkeerd moment. En uh, je hebt een groot ongeluk. Michael, ja, want wat, wat doe jij nu? Want het is nu ook weer winter. Uh, je bent uitgefietst. Uh, hoe ziet het leven van een ex-topwielrenner eruit? Nou ja, het is het, meestal in de winter was het sowieso wat, wat rustiger voor mij. Omdat het wielersoen niet bezig is. Uh, dadelijk in april zal het waarschijnlijk anders worden. Dan uh, zou ik weer wat klassiekers gaan. Uh, van commentaar gaan voorzien voor Eurosport. En dan in de zomer uh, Tour de Jour. En verder doe ik af en toe een clinic. We zijn nu ook bezig geweest. Uh, we zijn nog bezig met het, uh, het handboek Tour de France 2014. Waar voor gaat het over? Over de Tour de France. Ja, Dat, dank u. Maar, dat, maar, dat, dat begrijp ik. Maar wat, wat is het handvat uh, wat je mij aanreikt? Uh, alle etappes staan er beschreven. Ja. Favorieten staan beschreven. De streek waar men doorheen rijdt. Uh, of soms op een toeristische manier beschreven. Het is uh, van alles. Komt er voor anekdotes. Uh, taal, jargon. Uh, uh, eigenlijk van alles een heel, heel leuk boek om, uh, om te lezen. En uh, we gaan het voor de derde keer uitgeven. De eerste twee jaren was uh, uh, best wel een succes. En we gaan het weer een keer doen, hè? Ja. maar daar zijn we nu druk mee bezig. Ja. Zeg maar weet jij als over handboeken gesproken, weet je, als renner, als je aan zo'n tour bezig bent, waar je allemaal langskomt en hoe mooi de omgeving kan zijn, wat er te beleven valt, of uh, fiets je daar en denk morgen weer een ander stukje? <laughs> nou, je kijkt wel natuurlijk of leer je naar het, je het de tours. Je leert het, als je, als je twaalf, ik heb twaalf keer door ja. gereden... dan weet je wel waar de renners zich bevinden. Ja. En zelf, ik, ik interesseerde me er ook altijd wel voor... niet zozeer voor de toeristische uh, trekpleisters in de, in de buurt... maar wel, ik wilde wel altijd weten in welke streek ik fietste... en ik pakte vaak de kaarten bij om, om het uh, voor mezelf echt te kunnen visualiseren. Waar ik zit? moest een gevoel ja. hebben waar ik uh, moest weten waar ik ja. was. En dat, uh, ja... Ik weet niet of iedere ja. renner dat heeft. Ik, ik twijfel er soms wel eens aan. Maar uh, ik had dat wel. Mis jij het nog? Want je bent alweer een jaar of zeven gestopt. Zes? Zeven? Ja, ik mis nog steeds het, uh, het, het wielrennen. Het, het, echt het sporten. Kijk, sporten kan je altijd wel doen. En dat doe ik ook hmm. nog wel. Maar die spanning van naar een wedstrijd toe leven. Op de toppen van je kunnen presteren. Dat, uh, de aandacht misschien. Uh, ja. ja, ik mis wel het hele wereldje. Mis ik wel, ja. Maak wel jouw nieuws van deze week. Wat is dat? Nou, er zijn wel een paar dingen die, natuurlijk die er een beetje uitsprongen op sportief gebied. Dan uh, ja, dat traagste overlijden van, uh, van uh, Sjoerd Huisman. Uh, Sjoemar die in het ziekenhuis ligt, in coma. Maar wat mij het meest opviel rond de jaarwisseling was dat, uh, dat er weer zoveel uh, ellende was. Zoveel, ja. uh, het, het moet een leuk feest zijn. En, uh, ik ben ook wel mm -hmm. iemand van het vuurwerk, maar ja, dat... dat dat hulpverlening zo in de weg wordt gestaan, dat, uh, ja, dat, dat, dat vind ik nou, toch dat wel schuurlijk. vreselijk. Ja. Nou, we horen burgemeester Van Aartsel al met dank aan uh, Job Goschalk die uh, te gast was in het eerste uur. En nu horen we uh, meneer Wiep van der Pal van de politievakbond ACP. Wat we zien, dat is het gooien met stenen, met glas en met heel zwaar vuurwerk. En vooral dat laatste... Dat zien wij in toenemende mate en dat baart ons ook grote zorg. Men geeft ook aan van ja, vuurwerk, dat is eigenlijk een verhullende term voor de explosieven die worden gegooid. Wij vinden het gewoon onbestaanbaar dat je hulpverleners die overmorgen jou zouden kunnen redden, dat je die hindert in hun werk. Ja, zo is het. Uh, alle notabele reageren weer en er verandert waarschijnlijk niks hè, volgend jaar. Denk nou, ja? nou nee, ik denk niet dat er nee. wat verandert, maar... Ze kunnen wel proberen om het te doen, laten veranderen. En uh, ja, wat, wat al veel geroepen en geschreven is, dat, het gewoon, uh, dat er keihard moet worden opgetreden. Misschien dat het dan wat, uh, wat, wat mensen gaat afschrikken. Ja. Maar ik denk als er alcohol of misschien wat drugs in het spel zijn, dat uh, ja, een hoop, uh, hoop mensen een hoop dingen vergeten. Onze Vliegende Kiep, verslaggever Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kiep. Het is dus een echte Yamaha, Govert. Je ziet hem niet, maar ik wel. En die omgeving hier in Fries is helemaal prachtig. Herbert Dijks achter de toetsen. Ja, wie verwacht dat nou? Meer achter een microfoon bij het schaatsen. Vanmiddag weer bij het NK Marathon. En over een maand alweer in Sochi bij de Olympische Winterspelen. We hadden het in de eerste uur er al over. Het klinkt allemaal fantastisch, maar ik zie geen notenboek of zo. Hoe doe je dat? Nee, ik kan, ik kan eigenlijk geen noten lezen. Uh, ik heb uh, wel Heel veel gespeeld. Altijd maar proberen en oefenen en nog eens proberen. En 25 jaar geleden heb ik een jongen ontmoet. We zijn inmiddels hele goede vrienden. En die is blind, maar heeft wel het conservatorium gedaan. En we, af en toe spelen we wel eens samen. Ik heb nog een piano staan. Voor de gein zeggen we ook altijd... ja, we hebben wat overeenkomsten. We kunnen allebei geen noten lezen. Hoorde ik je tussendoor al zeggen, ja, Maarten Ducro komt hier ook wel eens. En die speelt op Lille, dus spelen we samen om voor te bereiden op de Tour de France. En alle wielenwedstrijden, heel erg leuk. Maar jij moet je ook voorbereiden vanmiddag op de NK Marathon. En die heeft toch een lichte, of een hele zware, uh, zwarte bladzijde eigenlijk... door het overlijden van Sjoerd Huisman. Hoe is dan deze week voor jou gegaan? Ja, er is afgelopen vrijdag een hele indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst geweest. En dit zal uh, het eerste kampioenschap zijn, de eerste wedstrijd weer... zonder Sjoerd Huisman, die... In 2009 Nederlands kampioen werd op natuurreis. Een, een, een echt een, een hele goede sportman. En bovenal een ontzettend fijn mens. Een hele sympathieke jongen die is ineens overleden vorige week. Dat, dat sloeg in als een bom in de hele schaatswereld. Want de schaatswereld is klein. Iedereen kent elkaar. Iedereen heeft wel eens met Stuart Huisman gesproken. En ineens is hij er niet meer. En ja, dat kampioenschap wordt wel verreden. Hoe bereid jij je dan erop voor? Want eh, is de toon dan anders? Of zeg je ja, eh, sport gaat toch altijd door? Nou, daar hebben we het natuurlijk uh, over gehad. Uh, uh, en uh, in de geest van Sjoerd Huizeman... Gewoon rijden, jongens. En, en zo gaat het ook gebeuren. Het, het, het, het, uiteraard wordt er gereden met rouwbanden om vandaag. Maar er komt gewoon een echte wedstrijd. En in die zin... Uh, we gaan iets laten zien van Sjoerd Huizeman. We gaan kort terugblikken op zijn... Toch wel imposante carrière. Twee Nederlandse titels, drie zelfs. Ook op skileren was die Nederlands kampioen. En dan moet de wedstrijd gewoon weer de wedstrijd worden. Ja, Het leven gaat door. Uh, het leven van jou gaat ook door. Want uh, in februari wacht al Sochi. En, en jij hebt iets met Rusland. Je komt er graag, geloof ik. Hoe komt dat eigenlijk, die connectie met die Russen? In de tijd dat ik schaatsen raakte ik bevriend met de Russische schaatsers. Dat was toen het ijzeren gordijn er nog was. Dus midden jaren tachtig. En ik raakte bevriend met onder meer Oleg Bozjev, oud-wereldkampioen baan. En die Russen gingen marathonschaatsen in Nederland. En uh, Oleg Bozjev woonde vier winters lang bij mij in huis. Ja. En hij sprak geen talen en uh, ik natuurlijk ook geen Russisch. En van lieverlee, na vier winters sprak hij een beetje Nederlands en ik een beetje Russisch. Dus zo is dat gekomen. En ik was zelfs getuige op zijn bruiloft uh, later. Dat was ook wel uh, bijzonder in Moskou. Je speelt piano... En dan heb je ook iets met het Russische volkslied, denk ik. Hè? Dat kun je spelen. Uh, ja, dat is eigenlijk op dezelfde manier gekomen. Oleg Bozhev is een halve muzikant ook. Die speelde goed gitaar en zong ook. En toen zei ik voor de gei: dat Russische volkslied... dat is eigenlijk veel mooier dan, dan dat van ons. Kan je mij dat eens leren? En zei nou, dat is goed. En toen hebben we dat samen ingestudeerd. Ergens op een studentenwoning in, de, in Amsterdam. En dit is het uiteindelijk geworden. We gaan er naar luisteren. En ik bedank je vast voor dit gesprek. Herbert Dijkstra, van Studio Sport met een uh, ongekende bezigheid... althans voor, voor mij en anderen. Hij is ook een uh, verdienstelijk pianist, naar ik mag aannemen. Michael, Michael Bogert, oudjaarsdag in de Telegraaf, een heel verhaal. Een groot interview met jou. Je kijkt terug op 2013, het jaar van jouw dopingbekentenis. En daarna zeg je ook, ik ben teleurgesteld... in uh, de manier van handelen van de, van de KNWU, de bond. Ja. Op welk punt ben jij teleurgesteld? Nou, eigenlijk op twee, twee, punten op persoonlijke vlak. Dat uh, ja, na mijn bekentenis en na de, de uitkomst van het convenant, uh, van de ploegen. En de uitkomst van de uh, commissie Zorgdragen, dat ik eigenlijk weinig, uh, weinig vernomen heb van de KMW. Ik had op dat moment wel een uh, persoonlijk bericht uh, verwacht. En misschien wel opgehoopt, omdat ik. Uh, toen al zwaar het idee had dat ik er alleen voor stond. En ja, op het andere vlak is dat ik vind dat er met het, uh, het convenant en de uh, uitslagzorgdragen heel weinig uh, gedaan is. Dus dat uh, de publiciteit heel erg gezocht werd in de maanden november tot en met ongeveer maart. En daarna is het volledig stil geworden. Ja. De commissie zorgtuigen, dat is de commissie anti-doping aanpak... Mm -hmm. die heeft gekeken naar hoe, hoe de zaken dan in elkaar zaten... en hoe het, hoe het verder zou moeten. De commissie zegt, ja, jullie waren allemaal gedwongen... tot een keuze stoppen of, of slikken. Hè? Mm -hmm. dus nou, dat, daar kwam het een beetje op neer. Ja, ja, ik, of wat het, ja, de commissie heeft een heel deftig rapport natuurlijk. Mm -hmm. Ja, het overgrote deel van de wielrenners was aan de doop. En toen zei de commissie er moet gewoon geld komen. Er moet een werkgroep komen om extra dopingsbestrijdingsmensen in te kunnen zetten. Ja. Daar kwam het op neer. Meneer Wintels, voorzitter van de KWU, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van wat Michael zegt? Ik bent teleurgesteld op persoonlijk vlak en zakelijk in de KWU? Uh... Michael noemt een, een aantal punten. Ik begrijp overigens zijn, uh, zijn teleurstelling en zijn frustratie... Uh, voor een deel uh, natuurlijk wel. Um, even dit onderscheid maken. Ik heb persoonlijk, uh, met Michael praat ik hopelijk in januari een keer uh, rustig bij. Uh, we hebben elkaar in het Sportgala even gesproken. En het was, uh, ik denk, voor Michael een heel dynamisch en uh, vervelend jaar... Uh, ten aanzien van het, uh, de keuzes van de KMU. Kijk, er was een convenant. Die dingen worden wel zo met elkaar gehaald. Een convenant. De aanleiding zat toen omdat de ploeg Blanco geen sponsor had, toen heeft um, Harold Kneebelt het initiatief genomen... en wilde dat in afstemming doen met de andere twee Nederlandse ploegen en met de KMU... omdat de KMU ook een deel van de Rabo-talentenploeg overnam... om te komen tot een soort verklaring om het gedrag van de renners. Dat is dat convenant geworden waar veel over te doen is geweest... waar de KMU ook aan heeft meegedaan en waar tot ieders teleurstelling uit bleek... dat er maar een aantal renners, Christian Nierman was wel een van... Uh, bekend hebben, gebruikt te ja. hebben. En daar staat een stuk van de teleurstelling en de frustratie van Michael, hoe kan het nu dat het maar een paar gedaan hebben. Ja. Het andere punt is de commissie zorgvragen. die heeft van de zomer zijn rapport uh, opgeleverd. Daar zitten een aantal acties in en die acties hebben we de afgelopen half jaar met een aantal mensen besproken en in gang ja. gezet. Mag, mag ik u even onderbreken, want we krijgen nu heel veel, heel veel op, op één lijst. Ik wil toch nog even terug naar dat persoonlijke, uh, persoonlijke momentje. Bestuurders zijn vaak aanwezig als wielrenners uh, glorieuze zeges uh, behalen. Michael heeft een dopingbekentenis gedaan, ik meen in maart. Ja, 6 uh, maart. Dan, dan staat er dus niemand van de KWU om hem heen. Dus niemand die dus blijkbaar de moeite neemt... om even te bellen van joh, het is even heel eenzaam. Uh. Nou, dat laat ik duidelijk zijn. Daar dus zat ik niet op dat moment echt op te wachten. Nee, dus het was maar, vooral la, na de... La, maar de aardigheid kan ook komen. Dus nou, he? daar, daar heb ik later... Dat, dat, omdat ik wel... Ik viel toch wel in een, in een beetje een gat. Ja. Van, uh, ik had... Ik, zeker na die uitslag van de convenant, toen had ik misschien ja. wel graag willen horen van... oké, okay, uh, bepaalde mensen... die, die toonaangevend ja. kunnen zijn... of die stelling kunnen nemen... Uh, ook. Uh, in de media, die, die uh, misschien wel kunnen uitleggen oké, okay, ja. het, het ja. blijkt nu wel hoe moeilijk het is om, uh, om, om een bekentenis te doen, want we hebben hier uh, 200 renners, of ja. 200 ex-renners, of 200 medewerkers ja. van ploegen, die, die allemaal nee invullen, en ja. met een convenant. of een, uh, een, een uitslag van een commissie, die daar lijnrecht nee. ja. uh, op staat, ja. uh, dus blijkbaar is het niet zo makkelijk, dus ja. Ik, voor mij was het even om een klein ja. klopje op mijn schouder te krijgen. Van, okay, eigenlijk heeft Michael het wel goed gedaan. Op meneer, dat meneer Wintels, hij steekt, hij steekt blijkbaar zijn nek uit. Het heeft even geduurd, maar hij heeft bekend. En er zijn er nog zoveel die gewoon op nee blijven zitten. En uh, daar, blijkbaar, min of meer, accepteert de u dat? Uh, nee, toch, toch even terug. Maar je onderbrak mij. Maar uh, ja? dat mag uiteraard. Maar naar Michael toe heb ik, uh, overigens vind ik dat bestuurders zeer terughoudend moeten zijn in het persoonlijk contact met renners. Het is altijd een afweging hè? hoe dichtbij kom je, hoe ver sta ja. je pas. Want juist naar Michael, omdat hij jarenlang boegbeeld is geweest van het Nederlands wielrennen, hebben we en heb ik ook zelf persoonlijk heel voorzichtig aan het wat contact gehad. Ook een keer bij Michael langs geweest en aangeboden: gooi je ja. als je hulp nodig hebt, uh, doe een appel op ons. En uh, dan kunnen we er wellicht iets voor je betekenen, hoe ingewikkeld ook. Dat was nog in de fase voor de bekentenis. Um, kort na de bekentenis heb ik Michael ook persoonlijk laten weten dat ik het moedig van hem vond. En ik heb um, daarna, en dat vind ik overigens nog steeds, en dat het ontzettend ingewikkeld is. Want we hebben toen ook met elkaar gesproken, Michael en ik, over... het zou toch fraaier zijn geweest als een grotere groep ja. renners boegbeelden uit die tijd naar voren zou stappen... om ook uit die, die heksenjacht die toen gaande was, weg te blijven. En waarom hebt u dat laten lopen, min of meer uh, losgelaten? Maar dat hebben we niet laten lopen. Alleen, Michael weet, en we hebben het daarover gehad toen... dat de bereidheid daar toen in een bredere groep helaas niet uh, toe was. En vervolgens is de lijn gekozen van het onvernaamd... geïnitieerd door de ploegen. Welke toen? Of althans toen uh, Blankhoop, moet ik correct zeggen. Daarna is de commissie Zorgdrager aan het werk gegaan. En toen bleek uh, dat zo'n 90, 95 procent volgens het rapport... gevaard heeft. Ook toen heb ik in de media aangegeven dat ik waardering en respect heb voor de mensen die de eerlijkheid betracht hebben en het raar komt. En ook vanuit de zin dat verontwaardiging en verbazing kennis heeft genomen tussen de discrepantie... Ja. En, en re re rekent u bijvoorbeeld voor dit jaar toch nog op meer bekentenissen dan die paar van nu? Kijk, de, de, de werkgevers, want daar ging het om, dat waren de drie ploegen, nu nog ja. twee. En de, de ploeg die het er had overgenomen, die hebben hun werk gedaan. En die hebben niet meer kunnen doen, of niet meer ja. uh, gedaan dan ze toen konden met de middelen die er waren. En daar zit natuurlijk die teleurstelling, die discrepantie, waar ook Michael aan refereert in zijn artikel. Dat knaagt dat, knaag, dat bot ja. en dat Michael dan zegt waarom ik wel en anderen niet. Maar als die anderen er niet zijn of niet zeggen, dan houdt het op enig ja. moment op. Kijk, als KWU U toch nog even twee zinnen hebben we ervoor gekozen om via de commissie zorgdrager, rennend in anonimiteit en vertrouwelijkheid een verhaal te kunnen laten doen. Nou, en dan komt dat, het. Was, ja. dat was voor ons om te werken aan een cultuurverandering. Ja. En dat gaat helaas niet van vandaag op morgen... die de wielersport gediend heeft en te dienen heeft de komende jaren. Nou, ik zit niet, niet meer uh, uh, op, uh, uh, op, op andere bekentenissen te wachten. Dat is ook een misverstand. Daar, daar gaat het mij niet ik, zozeer om. Het ik. gaat er mij meer om dat ik allemaal krachtige termen heb gehoord... van uh, de, de geloofwaardigheid ja. van de sport moet teruggewonnen uh, worden. De waarheid moet boven tafel, anders kunnen we niet verder. En... en uh, ik een beetje in die richting werd geduwd om, om, te om te bekennen, om de sport verder te helpen. En ja, in mijn, in mijn beleving vind ik dat de geloofwaardigheid, als ik er naar kijk, dat die, dat die heel slecht is nu. Omdat het botst, ja. Ja. Het botst, uh, het botst uh, volledig, die twee uitslagen. Ja, meneer Wintels, door... dan u het laatste woord in, in, in deze kwestie? Nee, maar nogmaals, ik begrijp de teleurstelling van Mike We hebben ook afgesproken zouden... We gaan daar in januari vast met de kop koffie nog zo over doorpraten. En alle ideeën die, die de Pekkel en anderen hebben. Om verder te werken aan verbetering van geloofwaardigheid, die zijn zeer welkom. Ik dank u wel, uh, meneer Wintels, uh, voorzitter van de KWU. Ik wens u een mooie zondag. Ja, dank u. Dag. Dag. Dag. Michael, elke week bezorgd, uh, want er konden ook brieven binnen. Uh, de postbode, een gesproken brief. Het was niet op maandag, want er komt niet meer. In de postbode, het was uh, later. Een boodschap voor onze gast van een oude bekende. En luister wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Michael, uh, onze vriendschap gaat al uh, heel wat jaartjes uh, terug. Bij de junioren heb ik jou voor het eerst zien rijden. Ik was zwaar onder indruk van de brigade toen de tijd. Uh, in 1992 mocht ik me daar zelf dan bij aansluiten. En ik denk dat we nou, in onze wielercarrière veel hoogtepunten hebben beleefd. Maar ook veel uh, dieptepunten. En ook veel heel veel grappige momenten. En een van de grappigste dingen waar ik van de week nog aan moest denken... is eigenlijk een voorval in uh, Route Sud. Dat was uh, toen ik nog bij TVM reed jij bij uh, Rabobank. Jij kon nog uh, op het podium eindigen. Maar uh, jij moest nog wel bonificatiesecondes uh, pakken. En in ieder geval uh, zorgen dat Santi Blanco uh, niet voor jou eindigt in die bonificatiespunt. En ik weet nog goed dat ik bij TVM rijdende bij Santi Blanco op zijn rug tikte... en naar zijn achterwiel wees. En die vervolgens dacht dat hij lek had en naar beneden keek. En dat jij uh, heel slim profiteerde om gelijk volle bak aan te gaan. En uh, die Santi Blanco volledig hopeloos eigenlijk om zich heen zat te kijken... van wat word ik hier geflikt door die Hollanders. Nou, ik... Uh... Ik wens jou al het beste nog voor 2014. En uh, veel uh, plezier ook met jouw nieuwe gezinnetje. Met vriendelijke groeten, Steven de Jong. Steven de Jong, van een andere ploeg, hè, TVM. Jij van altijd ja. Ja. ja. En een goede vriend geworden. Geen ja, hey ja nou eigenlijk vanaf het eerste moment dat we elkaar ontmoeten... hij zei dat hij onder de indruk was van de Batavos de nationale selectie. En ik was eigenlijk onder de indruk van, van Steven... die in de eerste koers samen met, met, met, met ons reed. En ja, ik, ik kende hem helemaal niet. En, normaal ken je natuurlijk je concurrenten, zeker in Nederland. En, en ja, hij bleef maar gaan en demereren en bleef maar rijden. En kwam vaak met mij voorop te zitten. En toen heb ik s'avonds uh, gelijk gebeld naar onze uh, toenmalige bondscoach, Ege van Kessel. Ja, ik heb er nou eens zien rijden, die heeft uh, en karakter, uh, maar die kan ook nog een beetje trappen. En ja, zodoende is hij ook later bij de selectie gekomen en uh, is er vriendschap ontstaan. Ja, herinner je dat moment nog dat hij dus zegt, die, uh, die Branco die gaan wij ja. een kunstje flikken? Ja, dat was uh, een schitterend moment, want uh, ik stond uh, derde denk ik in de route zuid. Oerich uh, stond aan de leiding of... Ik weet het niet, maar in ieder geval uh, een paar grote renners. En Blanco en ik stonden gelijk, dus ik moest bonificaties seconden ja. pakken. En uh, die Blanco, die, uh, ja, die, gaat, uh, die gaat bij mij in het wiel zitten... Ja, want die wou ook speurten natuurlijk. En uh, de jong zat daarachter. En die, ja, die tikte hem echt op zijn rug. En die begon uh, naar zijn band ja, te wijzen. Ja, ja. En die blanke helemaal in paniek: Van wat heb ik? En ik, ja. Ja, ik zie dat natuurlijk. Ik zit klets weg. En uh, ik pak die secondes. Ja, en dan spreek je niet Enzo. af van tevoren. Dat nee, nee, dat dus gebeurde het gewoon. Ja, ja. Ja, maar ik, had het wel gelijk, ik was gelijk mee natuurlijk dat, dat Steven dat ging doen. Ja. Dus dat, uh, ik vond het wel grappig. Ja, het was wel, uh, was wel mooi. Ja. Een mooie actie. Hou je, hou je vrienden aan de wielrennerij over? Um, een paar, niet, niet heel veel. Er zullen er wellicht zijn die er heel veel vrienden aan overhouden. Maar ik heb er niet zo heel veel vrienden aan overgehouden. En ik denk dat als ik Steven op een ander moment was tegengekomen... dat het ook een vriend van me was geworden. Maar ik, ik denk dat ik... Ja, een paar mensen uit de wielersport die ik uh, een warm hart toedraag. Maar of dat echt een hele hechte vriendschap is, dat niet. Maar met Steven en uh, nog wel één heb ik wel uh, wat meer als uh, een hechte band. Wat zou, je, zou jij nog wel eens wat in die wielrennerij willen doen... Ik zou het best wel leuk vinden om, uh, om terug te keren in de, in de wielersport. En, uh, op wel vlak zou, ben ik niet volledig uh, over uit wat dat zou moeten kunnen zijn. Maar ik denk, uh, wat ik net al aangaf in het begin van het gesprek... dat ik soms de, de wereld wel eens mis. Ja, en Dan denk ik wel eens van ja, het is, uh, in mijn ogen heb ik er toch nog wel een beetje kijk op. Ja. En ik, uh, ik volg het nog graag. Uh, ik fiets zelf ook nog heel graag. En hoe kijken dat... zij naar jou nu? Want je hebt wel die dopingbekentenis gedaan. Dus ik weet niet of dat nog doorwerkt in de blikken die je krijgt. Als nee, je nou, dat, dat, dat, dat dat Is dat zo? Maar dat weet ik niet. Er ja. zullen wellicht jongens zijn die, uh, die, die zoiets hebben van... Uh, ja, kijk, wij rijden schoon. heb uh, doping gebruikt. Doping is fout. Dus, uh, en geloof jij dat ze Mogen wij niet. Oh, dat weet ik. Ik vind dat heel moeilijk om ja? daarover te... Ik zit daar niet zo in om daarover ja. te kunnen, kunnen oordelen. Ik geloof dat er echt nog wel wat zou gebeuren. Ja. Uh, aan de andere kant weet ik ook dat er heel veel jongens zijn... die het kunnen begrijpen. Want die hebben zelf ook in die situatie gezeten. En die fietsen nu gewoon nog steeds. En die, uh, ja. Ja, die, die, die kijken mij gewoon recht ja. in de ogen aan. Ja, maar, maar, maar goed, laten we zeggen... de mensen van jouw oude ploeg, Erik Breukink... de de Theodorois van die tijd, Erik Dekken en zo... die weten allemaal natuurlijk van elkaar wat er gebeurd is. Denk je niet? Nou, ik, uh, ik weet maar dat Want het lijkt allemaal... altijd een individuele kwestie, hè? Dopinggebruik. Maar dat is het. Lijkt mij het toch niet? Nou, voor mij was het wel uh, grotendeels uh, individueel. Yeah. En heb ik het zelf geïnitieerd. En ik had wel sterk het idee dat, uh, dat ik niet de enige nee. was die, uh, die aan de, aan de, aan de doping zat. Ja. Maar om. om, om... Om nou te. Want ik maar weet wel niet u een iemand... beetje op doel. Natuurlijk nou, ja, weet je, is dat, dat ja. er zoveel publicaties zijn ja. geweest van gestructureerd ja. dopinggebruik binnen de Nou Als je het boek van Tyler Hamilton leest, dan denk je ja, maar dat, dat kan toch geen uitzondering zijn. De ploegenoot ooit van Lance Armstrong. Dat, dat, was, dat was een ploegenkwestie. Dat uh, als ik het boek van Apple lees, dan uh, denk ik ook ja. dat was wel een behoorlijke ploegen uh, ploegenbeur. Ja, dat was jouw peloton, maar zou ik maar zeggen. Echt met uh, de, de, de hand op mijn hart. Uh, dat Staat toch ver van wat er bij ja? de bank gebeurt? Ja, zeker. nee, maar ja, dat, dat je van elkaar niets maar... geweten zou hebben. Ik praat ik krijg wel van andere ja. mensen dat ze ook wel uh, doping gebruiken. Ja, ja, dat weet ik, maar ik vind het is niet aan mij om nee. dat uh, nee. de eter in te slingeren. Nee. Ik bedoel dat uh, dat uh, kijk, nee, maar ik zal er je... altijd om, om mezelf oh. ook om er zelf beter uit te komen of in ieder geval een beetje frustratie van me af te praten. Yeah. Zou ik altijd zeggen: het was een cultuur, uh, uh, 95% deed het, maar. Ik krijg geen goed gevoel van om, om, om, nee. om, om man en paard te nemen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je toch boos wordt... als je de, de, de managers van toen hoort zeggen... wij hebben niks geweten. Daar word ik niet, uh, niet boos nee? van. Nee, nee, want nogmaals, ik, uh, ik, ik, heb het, ik heb zelf die keuze gemaakt. En niet, uh, die keuze is niet voor mij gemaakt. Nee, dus. Ik kan net zo goed boos worden om, uh, om, om, om journalisten die, uh, die, die, die op de tv zeiden... Uh, ja, Bogert, uh, de Tour is uh, drie weken in plaats van tweeënhalve week. Uh, uh, goh, uh, wat is er allemaal niet over Armstrong geroepen hoe goed hij wel niet was. En uh, ja, als ik half dood over de finish kwam, was ik de slemiel. Daar kan je ook boos op zijn. Ja, nou ja, er zijn ook... Uh, dat, is, dat is een vraagje uh, uh, dat, uh, dat binnen is uh, gekomen van uh, Jan Bakker. Die zegt, Michael, hoe zie jij terugkijkend de rol... bijvoorbeeld van Mart Smeets in dat hele dopingverhaal? Waarom moest de renner volgens uh, Mart consequent zijn? En mag een verslaggever die aantoonbaar zelf... ook van, van de hoed en de rand weet het hele verhaal uh, gewoon uh, laten zitten? Nou, nou ja, dus kijk, ik, ik, ik vind dat heel lastig om... om ik, ik, ik denk niet dat het zijn plicht was om, uh, om, om, om aan te gaan tonen dat uh, als hij het zou hebben geweten. Ik denk als hij het had geweten, ja, dan moet als hij het, het echt had geweten ja. had, dan had hij daar heus oh ja. wel iets van, uh, van, van gezegd. Ik denk niet dat als jij de vermoedens hebt, dat je daar maar gelijk. Uh, uh, dat je die maar gelijk. Hmm. Op tafel, Op tafel moet gooien. Ja. Want er is ook wel gebleken. En zeker in de, in de Armstrong kwestie. van Het was niet de allermakkelijkste. En als jij met, uh, met bepaalde aantijgingen kwam. Richting zijn persoon. Dan ja. Ja, kon je het nog wel eens uh, zwaar krijgen. Dus dat, dat is voor een hoop mensen. Denk ik aanleiding geweest. Om wat terughoudend te zijn daarin. Ja. Uh, ik vind wel de verontwaardigheid. Later, van, van bijvoorbeeld een, een mart. Dat, dat, dat, dat vind ik wel wat minder dan uh, dat niet. Maar ik vind niet. Uh, hij is journalist, hij, hij ziet de wedstrijd, hij moet erover praten en uh, klaar. Maar ja, om later heel teleursteld uh, te gaan doen, want ik wist er niks vanaf, dat vind ik wat minder. Maar ja, uh, het is zoals het is. Het is zoals het is. In de perstabune, Marco blikken we altijd vooruit op de komende week. We blikken ook even terug op wat er de afgelopen zeven dagen gebeurde. Het was me het weekje wel, zeg. Een blik achter de schermen van Media Week 1. Media Week 1 kwam onder meer dit voorbij in het nieuws. De Israëlische politicus, oorlogsheld en coma-patiënt Ariel Sharon... ligt volgens zijn artsen op sterven. Vrijwel op hetzelfde moment beginnen in Israël de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Hoe bereid je uh, in de journalistiek je voor op dit soort uh, berichten? Wat ga je ermee doen? Achter de schermen wordt dan druk gewerkt aan een necrologie natuurlijk van Sharon. Een levensbeschrijving. Er zitten oude beelden bij. Ook interviews van de bekenden van de overledenen. En dat gebeurt bij het NOS-journaal. En iemand die er veel van weet van die necrologieën is Rob Maas. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Had je Eusebio klaar liggen trouwens? Uh, nee, Eusebio ligt niet klaar die uh, daardoor in samenwerking met sport... als het om grote sportmensen uh, gaat... dan uh, is de redactie van Studiosport ons altijd zeer te willen. En dat, dat gebeurt vandaag ook. Ja, je bent eindredacteur bij het NOS en je coördineert ook het maken van de necrologieën. Hoe, hoe vol is de plank? Uh, de plank is nou niet vol, nooit vol genoeg. Ik denk dat er uh, nou, 40, 50 uh, necrologieën klaar liggen. Uh, maar de, de, de lijst mensen die een necrologie verdienen wanneer ja. zij komen te overlijden, die is natuurlijk veel en veel langer. Ja. Uh, gaan, uh, uh, wanneer ga je denken van uh, die necologie moet dus een beetje bijgewerkt worden? Ligt ja, ze, uh, ja, om te als het, je zelf hoort. Moeten ze erom hoort. Moeten ze er zijn, hè? ze moeten gemaakt ja. worden. Ja. En uh, als ze er eenmaal zijn, dan, uh, dan, dan moeten ze inderdaad van tijd tot tijd uh, uh, geüpdate worden. Ja. Als er te lang liggen, dan zijn ze gedateerd omdat er nieuwe gebeurtenissen zijn, ja. ge, ge, zich voor hebben gedaan in het leven van de persoon om wie het gaat. Maar ook soms omdat uh, uh, de, de, de, de rol van iemand verandert. Als je kijkt naar uh, Ariel Sharon, hè, waar we het nu over uh, hebben in uh, Israël. Die is acht, acht jaar geleden in coma geraakt. En toen is er onmiddellijk een uh, grote obit gemaakt. Ja. Is er is een, uh, een groot verhaal voorbereid voor in de journaals. Want op dat moment was hij nog de regerende premier van het land. En zijn dood zou grote politieke gevolgen ja, kunnen hebben voor uh, Israël, maar ook voor het hele Midden-Oosten. Nee. Nu zijn we acht jaar verder. Ja, dus en... er kan een stukje uit, wil je zeggen. Ja, nu, zijn, nu zijn overlijden ja. in dat opzicht veel minder, uh, heeft veel minder, minder consequenties. Dus zijn, uh, ja. zijn necrologie, of zijn obit, zoals wij dat vaak noemen... Uh, die, die, die wordt korter dan ja. die toen geweest zou zijn. We hebben uh, Kees Brussen gehad. Acteur, groot acteur, ja. overleden ja. Onlangs. Ja. Hoe, hoe ging dat? Uh, Kees Brussen, daar was een uh, necrologie van. Maar die was inderdaad gedateerd. Daar was toevallig net een redacteur uh, mee begonnen om die uh, uh, up-to-date te maken. Maar dat moest uh, door zijn, overlijden, uh, uh, ja, veel sneller gebeuren. Dat kwam een beetje in een uh, in stroomversnelling. Dus die was, die, was, uh, ja, die was een beetje verouderd, ernstig verouderd misschien die wel. Die was behoorlijk verouderd, ja. ja. Zeg maar, je, je wilt vaak ook uh, bij zo'n ecologie uh, levenden uh, interviewen over de, de bijna doden, zal ik maar zeggen. Willen ja. mensen wel praten over iemand die nog niet overleden is? Nou, dat doen we ook niet. We gaan niet, uh, we gaan niet mensen al interviewen over iemand die nog uh, niet overleden is. Dat, oh. zou niet, uh, dat zou niet zo gepast zijn. Uh, wat we wel doen in een aantal gevallen is als wij... Uh, aanwijzingen hebben dat, uh, dat het heel slecht met iemand gaat, uh, dat we telefonisch aan mensen vragen we, als het helemaal zover is wil je dan iets uh, in onze uitzending vertellen over de persoon in kwestie? Ja. Maar we gaan niet van tevoren al interviews opnemen dat zou niet zo uh, niet zo kies veel... <lacht> niet nee. zo kies zijn. Ja, misschien nee. tenzij het om om om hoogheden gaat. Um, Nee, ook niet. ook niet. Dan worden wel afspraken gemaakt met mensen... dat ze wanneer er iets gebeurt in onze uitzending ja. komen... op een of andere manier, telefonisch of uh, in de studio. Maar we gaan uh, niet van de nee, voor-interviews nee. maken. Ik heb het bij de radio wel eens mogen doen... toen uh, een ecologie van de, onze oude koningin Juliana... een vriendin was bij leven nog bereid... Uh, het leven van de oude koningin om over haar te spreken... onder ja. voorwaarde dat het niet eerder dan... op moment suprem werd uitgezonden. Mevrouw ja. Koonsan, een ontzettend lieve, aardige, interessante mevrouw. Het gebeurt wel dus, wil ik maar zeggen. Maar ja. sporadisch, zeg jij? Ik kan me geen voorbeelden herinneren nee. bij, bij ons... die daar die, die op die manier tot stand gekomen ja. zijn. Zeg, en er is natuurlijk ook een grijs gebied... van bekenden die minder bekend zijn geworden. Sharon bijvoorbeeld, of nou ja, Kees Brussen. Maar heb je ook een grijs gebied waarbij je twijfelt... van moeten we daar een ecologie van maken... of zullen we een beginnetje maken? Ja, ja, we beginnen natuurlijk... Bij de, bij de meest uh, uh, prominente namen in elk ja. gebied. Dus als je het uh, hebt over. over ja, dan, dan heb je dat, dat is een heel breed gebied. Het gaat over politici. Het ja. gaat over. internationaal, over staatshoofden. over uh, uh, mensen uit kunst en cultuur. mensen uit uh, de literatuur. Mm. En als je, als, je, als, je, als je dan ziet hoeveel namen er in aanmerking Oeh. zouden komen voor, een, voor een, een ecologie in het journaal... dat zijn er honderden, dus je moet heel selectief te werk gaan. Ja, ja, ja. Je kunt echt alleen maar kiezen voor de, de allerbelangrijkste. Zeg de chef necologie, de als die van Eusebio hoort vanochtend, wat gebeurt er dan met je? Uh, dan, dan denk ik, dat komt vast wel goed. Ik was vandaag niet op de redactie, nee. maar ik heb contact gehad met de eindredacteur van 8 uur en die... Ah, ja. ...stelde mij gerust dat er al uitgebreid contact met sport was... ...en dat er een uh, mooie uh, necrologie in de maak is... ...in Oman. samenwerking met hun. Goed. Rob, dankjewel. Dan ja, sorry. Op het moment dat het uh, nog ver voor de uitzending van acht uur is... ...dan kan je natuurlijk op de dag zelf ja. nog allerlei dingen Zeker, ja. bedenken... ...reactie halen en zo. Ja, maar, ja, maar je wilt top. natuurlijk zo snel mogelijk in het eerste journaal... Uh, ...wat je hebt, uh, uh, uh, beelden laten zien. Hè? Ja, en daarom is het belangrijk dat er iets is wat... Uh, ook als het vijf minuten voor een uitzending bekend wordt... Ja. Uh, uitgezonden kan worden. Zo is het. Ik hey, Dank je wel, Rob, uh, Rob Maas. En een mooie zondag. Graag gedaan. Bij jou ook. Ja. Rob uh, Maas, de chef necrologie, noem ik hem dan maar uh, gemakshalve bij het NOS Journaal... bij de NOS Nieuwsvloer. Michael, uh, Michael Bogert, we horen je al in La Plagne... die mooiste overwinning ooit. Mag ik je nog even mee terugnemen in de tijd? Louis zit in baan drie. Johnson zit in baan zes. Hoe gaat de start? En is die goed... Hij is goed. En daar moet nu Louis komen. Op blijft hij weg. 9.79. Hij heeft iedereen in de maling genomen. Iedereen heeft die volledig in de maling genomen. Hij krijgt de handdruk. Hartelijk dank. Wat een prestatie. Everything has to come together as one. It's not everybody that takes it makes it. If you look at the guys who were in the final. And, and your theory is more or less that you were still the best. Because everyone was using it. I'm still the best. Even tot this day. Hey, ik, we laten het horen, Michael, omdat Ben Johnson zoveel jaar nadat die medaille in Sejoulem is afgepakt, he, de medaille van 88, zegt zes van de acht gebruikte doping. Ik ben dus gewoon de winnaar. Wat vind jij dan? Nou, op, op dat moment, van als er uh, nog zes gedrogeerden liepen, dan ja. uh, was hij inderdaad Is hij toch op dat de, hij de, de winnaar natuurlijk. Maar ja. Ja, dan doe je ook weer de mensen tekort die waarschijnlijk de, die niks genomen hebben en de kwalificaties uh, gemist hebben. Dus ja, dat blijft ook altijd natuurlijk een beetje lastig. Maar als, het, uh, ja, als, je, als je in een sport weet dat er, uh, dat er veel uh, ja. gebruik wordt en dat het niet opspoorbaar is, of dat er haast niemand gepakt wordt... Ja, dan, dan ik denk ik wel af, dat kijk, een, een sportman zelf ja. zoiets heeft. van Ja, oké, okay, ik ben van die mensen... je hebt het van La, La Plagne, de absolute nummer één. Je hebt daar een geweldige prestatie neergezet. Voelt dat vandaag de dag nog zo? Of zeg ja, je, ja, voelt misschien zat er nog wel iemand bij. Ja. La Plagne voelt voor mij nog ja. steeds zeker dat ik daar... Ik was trouwens die dag heel sterk. Dat voelde ik ja. ook echt zo. Maar dat is in een wielerwedstrijd ook nog wel eens zo... dat je niet altijd de sterkste hoeft te zijn om, uh, de slimste. om te winnen. Maar de slimste nou, soms en een beetje lagerst. geluk. Uh, alles, alles komt wel eens... Uh, ja. Op zijn plaats. Dus dat, ja. dat ligt misschien voor, voor, voor een wielrenner ietsje anders. Ja, en je bent ook nog ridder geworden op basis van je carrière. Ik ben. Uh, in 2007 vond Voelt dat als een verplichting gered. nu dat je denkt van ja, maar ik zit wel met die dopingbekentenis? Of, of combineer je dat soort dingen niet? Dat je denkt van ja. Nou, ik heb het. was een van de eerste dingen waar ik aan, uh, waar ik aan dacht. Ja. Op, op uh, dat moment van goh, hoe is dat nu? Maar aan de andere kant, dan kom je weer bij het verhaal van. Kijk. Dat is heel lastig natuurlijk, want ik moet natuurlijk zeggen... dat is allemaal veel beter en dat is correct als ik zeg... van ik heb er heel veel spijt van en ik heb een zware last gehad. En, maar als je gewoon weet dat jij in die sport zit... en dat de cultuur zo is en dat het buigen of barsten is... Want zo simpel is het, ja, je gaat erin mee... dan, dan voel je jezelf misschien toch wat... wat voel je wat anders. Uh, ik heb van de week meegewerkt aan, aan een item over mechanische uh, doping. Dat er een motortje in je fiets zat. Ja kijk, had ik zoiets gedaan en ik zou de enige zijn geweest, als ik 100% zeker wist, oké, okay, ik ben de enige die dit doet dan, dan had ik me nu uh, anders gevoeld. Ja, ja, Je durft dat lintje gewoon wel, wel op te spellen en te dragen. Nou, ik ben al niet uh, iemand die... Je bent die, geen misschien. Ben, nou ja, wel zeker ja? absoluut. Oh. Maar ik ben niet iemand die heel vaak uh, heel vaak uh, dat lintje op had gehad. Ook niet voor mijn nee. bekentenis. Nee, maar ik, je doet uh, het wel op? Uh, Bijgelegenheid? Nee, ik heb het eigenlijk ja. nog nooit... Ik, ik, ik, ik heb het één keer opgehad en toen kreeg ik een, een reprimande van iemand. Maar dat is al lang geleden hoor. Dat was vlak nadat ik hem had gekregen. En die zei dat ik hem bij die gelegenheid niet mocht dragen. Huh? Dus ja, toen ben ik nog eens die, die, die, die, die regels erop na huh? gaan lezen. Maar het, het zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar. En de, de, de, de meningen zijn nogal uh, uiteenlopend van wanneer je hem nou wel of niet mag opspelden. Dus dan de, ga ik maar op safe en dan doe ik hem ja, niet doe op. doe hem niet op. Nee, nee. nee. Uh, ja, er hoort ook een draagmedaille bij hè? Of niet? Je krijgt een medaille, zeg maar, de, de, de, de, het lintje en dan krijg je een klein klein wat is het, een, ja, een, een wimpeltje of ja, een dingetje, ja. die, die mag je dan dragen. Maar ja. de andere mag je absoluut niet dragen. Nee. En mag je tot 12 uur 's avonds, als je hem hebt gekregen, dragen. Het was leuk wat je net zei, want uh, uh, de mechanische fiets. Je hebt meegedaan aan Bureau Sport. Ja. Je bent de Kouwbergen opgefietst. Naar de muur van Gerisbergen. De muur van Gerisbergen ja. ook goed, maar met een fiets waar een motortje in zat. Ja. En wie was ook weer de tegenstander? De tegen? Dijkstra van, uh, oh, ja. van Bureau Sport. Ja, die, die fietsen ook met zo. Want het verhaal ging dat Cancellara, de, de grote krachtpatser uit Zwitserland, mm -hmm. een motortje in zijn fiets had. Hè? Daar, er, er zijn Daar, toen uh, begonnen, uh, verhalen gekomen ja. dat dat eventueel zo ja. zou kunnen zijn. Is het voorstelbaar, denk jij, mechanische doping? Dat je ja, een ik heb met dingetje dat je in... gereden en ik kan me voorstellen dat... Uh, en ook met, met die meneer gesproken die hem uh, in, de, in, de, in de fiets heeft uh, gemonteerd... Ja, en, en wij hadden een, een, een goedkope versie, een zware versie. Hij zegt maar ja, er zijn ook andere dingen op de markt. Of die zijn maakbaar, die haast geen geluid maken... die wel iets minder vermogen leveren. Maar ja, voor een profwielrenner... Uh, je doet al een moord voor 5 uh, voor uh, watt extra. Dus ja, kan je nagaan als je 30 watt extra krijgt... Ja. dat je... Ja, het is, het is mogelijk zeker. Acht jij het voorstelbaar dat er in, nou, ik, in de, ik, de heb... toertoppers uh, rondrijden met een ik, extra hulpje? Ik, ik, ik moet echt, en dat zeg ik ook eerlijk, ik heb er nooit van Mijn leven bij stilgestaan dat het eventueel zou kunnen gebeuren. Je was meer bezig met, met de andere, andere middelen die eventueel zouden worden gebruikt, ja. maar met, met mechanische doping echt nooit. Uh, Totdat dat verhaal van Cancelara uh, in de wereld werd geslingerd, toen had ik ineens iets van goh, dat zal toch niet? En dan ga je wel eens nadenken: van ja, is dat wel eens gebeurd? Ja, dan ga je terugkijken natuurlijk van uh, waar. Waar ben ik voorbij gefietst met een snelheid die niet klopt? misschien, nou, je bent uh, kijk je je. je Soms word je gewoon op, op, op, op, op een klein stukje geklopt. En uh, soms uh, ben je zelf heel goed en uh, lukt het net niet. Maar er zijn wel eens momenten in je carrière dat je terugdenkt: goh, ja, ja. je werkt toch voorbijgereden dat ik stil stond. Terwijl ik zelf ook uh, redelijk ja. goed in orde was. Ja, ja dat, uh, dan, dan denk je daar wel eens aan. Maar of ik, ik kan dat nooit hard maken, natuurlijk, uh, of dat veel gebruikt is. Dat, uh... Heb jij terugkijkend het gevoel: ik heb uh, alles uit mijn carrière gehaald? Had er meer ingezeten op het overwinningengebied? Of ik denk wel dat er, had ik het anders uh, moet. klinkt ook een beetje stom als ik nu ga roepen: van ja. oké, okay, als ik wat meer risico's had genomen in mijn carrière. Want ja, ik ben tenslotte nooit verdacht geweest tijdens mijn carrière. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel een reden had, omdat uh, ik toch niet zo uh, veel risico's nam. Uh, als dat sommige andere renners namen. En welk opzicht en, bedoel je dan? Met, met, met, met, met alle middelen gebruiken. Uh, Andersoortige linkere middelen misschien? misschien ook wel andere soorten uh, ja. middelen. Maar ook, ook uh, in een bepaalde tijdspanne. Ja. Of, of ja, uh, werbouw verkeerd invullen. Dat ja, risico's ja, maar met daarmee nemen. Dat Erasmus opgestand ja, is. Ja, nou, dat heb ik nooit gedaan, dat soort dingen. En ja, misschien als ik dat wel had gedaan, dan had ik uh, misschien wat meer gewonnen. Maar ja. Ach ja, dat, dat heb jij, maar long. ben jij nooit bang dat je uh, zulke fysieke risico's genomen hebt... dat je daar later nog uh, mee te maken krijgt? Ja. Eerlijk of, gezegd uh, ben of, ik daar niet ben je uh, mee bezig niet bang. Uh, Ik ben ik daar wel eens mee bezig geweest, maar ik, heb, uh, ik, ik denk niet dat ik... Uh, Zulke grote risico's heb genomen dat ik daar angstig voef. Je gaf al aan. Je werkt nu ook voor Tour du Jour, onder andere. Je geeft bij Eurosport commentaar. Is dat ja. een weg die je wilt blijven gaan? Of wil je toch, zoals je al ook al liet doorschemeren, terug in die wielersport. Dat je zeg ja, ik wel bij een ploeg? Of... Nou, ik vind. Uh... Nogmaals, wielrennen, dat, dat vind ik gewoon uh, hartstikke, hartstikke mooi. Ik verblijf de een mooie sport, vind ik. Kijk er graag naar. Tour de show vind ik heel leuk om te doen. En ja, dat ja. zou ik graag, uh, graag verder willen blijven ja. doen. Ook commentaar geven, omdat je dan ook up-to-date blijft. Maar, dat is leuk. Hè? Uh, wellicht in de toekomst bij een ploeg werken, ja, ook okay. niet verkeerd. ik neem afscheid van je. Dank dat je hier was. Ik ga even naar Gaston Tament, oud-voetballer van Feyenoord, ook van Benfica. Eusebio is overleden, je hebt het gehoord. Dag uh, Gaston, ja. goedemiddag. Middag. Gaston, um, wat is de impact van het bericht in Portugal dat Eusebio er niet meer is? Uh, ja, ik denk heel groot. Het is natuurlijk een, uh, een icoon, zeker van, uh, van de club Benfica en ook voor het Portugese voetbal. Het is net zo, denk ik, als, uh, qua grote ook status... Uh, net als Johan Cruijff van Nederland... maar dat komt wel heel hard aan in, uh, in, uh, in, uh, in Portugal. Zeker bij de Club Benfica. Ja, zeker. Ho hoewel die al uh, dus de man van de jaren 60 is... parel uit Mozambique. We kennen als een uh, palmares natuurlijk, de Europa Cups en zo. Uh, ho hoewel het lang geleden is... Uh, hangt hij nog altijd qua status eroverheen? Ja, nog steeds. Hij is eigenlijk een soort ambassadeur van de club... in de tijd dat hij speelde... En of we nou Europacup wedstrijden of, uh, of uh, andere wedstrijden competities, hij was er altijd bij. En in de tijd dat ik speelde, was hij ook nog uh, zat hij in de trainerstaf, was hij eigenlijk splitstrainer. Mm. Dus, en, en later is hij eigenlijk ambassadeur van de club geworden. Dus uh, hij is gewoon een uitangord van de club. Vond je een aardige man? Ja, nee, zeker, zeker een hele, hele, hele aardige man. Heel erg betrokken. En, uh, en uh, nee, ik heb hem, ik hem een paar keer meegemaakt. Of een jaar meegemaakt. En, uh, nee, een hele aardige man. Ja, nou. Jij kan zeggen, ik heb met uzebio gewerkt. Ik heb hem de hand gegeven. Ik heb tegen hem gesproken. Ja, ja nee, ja, dat was wel, het was wel indrukwekkend. En, uh, nee, maar ik denk dat het wel... Uh, ja, het zeker sowieso ook in de wereld. Het komt wel, het komt wel, het komt wel uh, hard aan, ja. ja. Ik dank je wel, Gaston Tament uh, voor deze reactie. Dank je. Michael, in twee zinnen. Het Zuiderpark gaat eraan. Morgen wordt gesloopt. Jij bent een hagenaar. Vind je het erg? Uh, nou ja, ik heb wel goede herinneringen aan het Zuiderpark. Uh, ik bedoel, ik, en daar, uh, ik heb daar mijn eerste rondjes gereden. En oh, dat, ja. Uh, ja, daar heb ik het uh, fietsen onder de knie gekregen. Goed. Ik hoop dat je nog lang en veel plezier van de fiets hebt... van de wielrennerij en van je commentatorwerk. Dank dat je hier was. Het was een mooi Geen begin dank. van het nieuwe jaar. Michael Boogert, zometeen langs de lijn. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief archief van de Nederlandse radio. Ja, hoe gaan we die enorme lange IBAN-nummers nou onthouden? Daar maken de samenwerkende hulporganisaties zich veel zorgen over. Zometeen een reactie. En we Stand.nl af over de aanpak van jongeren in 2. Nu eerst het NOS Op Journaal. Afblijf. Jan van der Putten. Pardon? Pardon? Wie was dat? Was dat een collega van jou, Jan? Van mij niet. Ik ontken alles. De Perstribune. Een programma van Max. Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Lara Renssen is verhuisd. Dat klinkt goed. Van de ochtend naar de middag. Ja, hoe die verder, hè? dat is toch de grote vraag. Elke werkdag van half vijf tot zes. Wat kunnen de luisteraars verwachten vanmiddag? Het NOS Radio 1-journaal met Lara Renssen. Wat is uw reactie op dit verhaal? Elke werkdag van half vijf tot zes. Lara Renssen. Dan horen we dat nog hier op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.